Langs de Lijn met Ronald Boot. Goedenavond. Niet zoals gebruikelijk om 7 uur meteen het journaal. Want over een paar minuten is de 50 meter vrije slag in Barcelona. Met Chromo Widjojo en Femke Hemskerk. Uh, over een paar minuten, want uh, ze zijn in Barcelona iets achter. Dus we kunnen nog even naar ADO-PSV en die houdt kamp. Want die wedstrijd is om uh, kwart voor zeven begonnen. Uh, laat ik maar meteen beginnen. Het staat 1-0 voor... PSV. Giorgino en Aldem op aangeven van Schaar scoorde een goed doelpunt voor PSV. Dat in het begin moeite had, maar nu weer weg is. En weer is het bij Naldum die net niet scoort. Bal rolt het langzaam naast de paal. Anders was het 2-0 geweest, maar Ado heeft wat kansen gehad. Eerste foutje van Zoet, dat bijna een doelpunt opleverde. Hij bleef een beetje pingelen in het strafschopgebied. En toen was het bijna mis. En een prachtig schot van Gerson, Gabral. een nieuweling bij Ado Den Haag, bracht zoet. Uh, in de problemen, maar Zoet haalde de bal mooi uit de bovenhoek. En vlak daarna dus de assist van Steinschaars. Doelpunt Wijnaldum, oftewel PSV, leidt na 16 minuten spelen tegen ADO in, uh, in Den Haag met 1-0. Bob van de Tak dan uh, in Barcelona. Uh, hoe lang duurt het nog voordat ze die 50 meter vrije slag krijgen? Nou, niet lang, want daar is uh, Ranomi Kromo-Ijojo al. Ze komt net het uh, poeldek opgelopen voor haar race. 50 meter vrije slag. Het is de eerste halve finale. Ook Femke Heemskerk in deze race. En dan is het zometeen dus afwachten of die tijden goed genoeg zijn voor een finale plaats. Kromo-Ijojo heeft net de bronzen medaille in ontvangst genomen op het podium. Naar aanleiding van de 50 meter vlinderslag. Derde plaats achter Janet Ottesen en... Ying Lu uit China. Vraie prestatie van Cromowie Jojo. Op een nieuw nummer voor haar. Die 50 meter vrije slag is natuurlijk niet nieuw. Daarop is ze Olympisch kampioen vorig jaar in Londen. Toen Cromowie Jojo dubbel goud pakte. Vanmorgen in de serie de vierde tijd voor Jojo. 24 24,68, ruim boven haar tijd van Londen. Heemskerk ging als veertiende door. Ja, voor Femke Heemskerk is die 50 meter vrije slag... zoals het zelf noemt, een cadeautje. Het is echt een, een bijnummer voor haar. Heemskerk is geen pure sprinter, is een zwemster... die normaal alleen in actie komt op de 100 en de 200 meter vrije slag. Nou, nu dan de start van de race. Heemskerk in baan 1, Kromo Jojo in baan 5. En naast haar Francesca... Helsel uit Groot-Brittannië. Tegen wie ze ook al zwom in de finale van de 50 meter vlinderslag. Voor Helsel leverde dat is dus geen medaille op. Kromo Ijojo is goed weg. En Heemskerk ook. Heemskerk ook. Kromouwijojo nu aan de leiding. Helsel gaat mee in de slipstream. Heemskerk gaat niet slecht. Hoewel nu wat terugvallend. Kromo Ijojo gaat deze race winnen, denk ik. Jazeker. In 24.33. En daarmee is ze dus ruim drie tiende sneller dan vanochtend. Prima gedaan. Ranomi Kromouwijojo. heeft Heemskerk wordt zevende in 25.10, ruim boven haar persoonlijk record. Zo'n twee tiende dat zal voor Heemskerk niet genoeg zijn. Heemskerk ligt eruit, kun je nu wel zeggen. Chromo Widjojo gaat naar de finale met deze tijd 24-33. Prima prestatie van Ranomi. Chromo Widjojo Ze finisht voor Jeannette Ottersen, die aantikt in 24-54. En Francesca Helsel noteert 24-61. Dat is de top drie in deze eerste halve finale. En dan gaan we nu naar het uitgestelde NOS-journaal met Nanette Wel. De Zimbabweanse premier Tsangirai gaat de uitslag van de verkiezingen aanvechten. Verder zei hij op een persconferentie in Harare dat zijn MDC-partij niet meedoet aan een nieuwe regering. Er is volgens Tsangirai bij de verkiezingen op grote schaal fraude gepleegd. De kiescommissie heeft de verkiezingen geldig verklaard, maar een van de negen leden van de kiescommissie is het daar niet mee eens en is opgestapt. De grote winnaar van de verkiezingen is volgens de kiescommissie de ZANU-partij van president Mugabe. De botenparade van de Gay Pride lijkt vanmiddag iets meer toeschouwers te hebben getrokken dan vorig jaar, zegt een woordvoerder van de organisatie. Definitieve cijfers zijn er nog niet, die komen waarschijnlijk morgen. Vorig jaar sprak de politie over honderdduizenden belangstellenden. Het was vanmiddag zo druk in Amsterdam dat het telefoonnetwerk overbelast raakte. Dit jaar voeren er vier ministers mee en ook was er een boot van de KNVB met onder andere bondscoach Louis van Gaal. De Friese politie heeft tijdens een uitgebreide zoekactie... een van de twee verdachten aangehouden... naar wie sinds vanmorgen werd gezocht. Een andere verdachte is nog voortvluchtig. Vanochtend vroeg probeerden agenten in Heerenveen... twee inzittenden aan te houden van een auto... die rondreed met gedoofde lichten. Maar de verdachten ramden de politiewagen en reden weg. De agenten hebben nog op hen geschoten. Toen de lege auto werd teruggevonden, werd er in bloed gevonden. En de politie gaat er dan ook vanuit dat de spoorloze man gewond is. Ze zoekt naar hem in de buurt van het Thiolf-stadion.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 KPN doet het gewoon. Ga naar kpn.com slash zakelijk, ook voor de voorwaarden. We zijn weer terug na een snelle start naar het NOS-journaal. Gaan we gewoon weer langs de lijnen met ADO, PSV en die kamp 0-1 nog steeds? Nog steeds in het voordeel dus van PSV, snel doelpunt van Jorginho Wijnaldum. En ADO probeert wat terug te doen... Uh, ADO uh, 1-6 en 7-0 verloren vorig jaar in de competitie. Maar wil nu uh, snel de gelijkmaker maken. En misschien dat er een mogelijkheid is nu als er vrije trap is voor Danny Holla. Aan de linkerkant van het veld. Uh, Zeg maar meter of drie buiten het strafschopgebied. En de koppers zijn zoals Wormkoor en Beugelsdijk zijn natuurlijk mee voren. Even kijken wat dat op gaat leveren. Als Holla achter de bal staat, de bal met rechts voor het doel. Geeft het, daar de daarste kans. En geen doelpunt, want hij schiet tegen een eigen speler aan. En hij is Gaurier die de bal tegen een eigen speler aan schiet. En ik denk dat die bal er gewoon in was gegaan als dat niet was gebeurd. Het blijft dus 1-0 voor PSV wat hebben we nog meer voor wedstrijden vanavond? Dit is pas de eerste, nee, de tweede van dit seizoen. Gisteravond won Ajax met 3-0 van Roda. En de volgen in totaal uh, zo'n dikke 300. Twente RKC straks om kwart voor acht. En NEC tegen FC Groningen. En om kwart voor negen nog Heerenveen tegen AZ met Henk Kok. Uh, we kunnen geloof ik naar Bob van der Tak. Uh, het zwemmen in Barcelona. De tweede finale. Ja, die is uh, geweest. 50 meter vrije slag. En uh, ja, de conclusie die ik net al trok, die uh, bleek ook de juiste. Dat was ook niet een hele moeilijke voorspelling natuurlijk. Uh, met die uh, eerste plaats van Kromowi Jojo en de zevende voor Heemskerk. Zo was het zojuist. Inmiddels uh, is uh, Kromowi Jojo gezakt naar plaats 2. Want ja, daar was ze weer. Kate Campbell. Toch weer sneller ook in deze halve finale, 50 meter vrije slag. En ik had het idee, als ik naar Campbell keek, als ik die zag zwemmen, dat ze het nog op een gemakje deed hoor. Heel makkelijk weer gezwommen naar 24, 19, 14 sneller dus dan Wie Jojo. zojuist in de eerste halve finale. En Campbell ook op dit nummer dus de favoriet voor het goud. Campbell dus als snelste door naar de finale voor Kromo Jojo. Heemskerk zakt uiteindelijk naar de veertiende plaats en ligt er dus uit. Maar van haar op die 50 meter vrije slag mochten we ook niet meer verwachten. Campbell, Kromo jojo Ottersen, Helsel, Bronte Campbell. Het jongere zusje van Kate is er ook bij morgen in de finale. Net als Sarah Scheustrum, Dorothea Brandt en Simone Manuel uit de Verenigde Staten. Dat zijn de acht finalisten die morgenavond om de medailles gaan strijden. Wat is er, Andy? Een schitterend doelpunt, maar wel in zijn eigen doel. Danny Holla, die de bal uh, ja, ongelukkig achter zijn keeper komt. Keeper ongelooflijk kansloos. Een uh, diepe bal van achteruit. Uh, van Bruma wordt uh, op het hoofd van uh, Holla gespeeld. En Holla, van de rand van zijn eigen strafschopgebied, probeert de bal terug te koppen op Coutinho. En uh, Coutinho is kansloos, want die bal is zo mooi geplaatst zonder dat Holla het wil. Dus ook het eerste eigen doelpunt dit seizoen is een feit. En het is, uh, komt op naam van uh, Danny Holla. Het staat wel 2-0 voor PSV. Robin Thick met blurred lines. In Duitsland werd gevoetbald in de eerste ronde van het DFB-bokaal. Fortuna Köln verloor van Mainz 1-2. Liepstad van Bayer Leverkusen 1-6. Dus al die Bundesliga-clubs gaan gewoon door. Uh, Aukmoend Vekersak, dat is een club uit de vijfde liga... verloor van Hoffenheim 0-9. Borussia Dortmund had tegen Willemshaven uh, uit uh, redelijk veel moeite. Het werd slechts 3-0. En de doelpunten vielen pas laat. Uh, Neus Strelitz tegen uh, Freiburg werd 0-2. En dat was na verlenging. We gaan naar Andy Houtkamp. Ado. 2-0 voor PSV en uh, dat is uh, eenvoudiger dan het uh, eruit ziet. Want uh, Ado. Klap er bovenop, die denkt die jonge Jochis die hebben het afgelopen dinsdag zo goed gedaan. Wij zullen eens laten zien wat, uh, wat wij in huis hebben, dat is met name fysiek veel. Maar uh, PSV is wel de betere ploeg, uh, dat is duidelijk. Nu ook balbezit voor Arias, dat is de rechtsbek. Hij is in de plaats gekomen van Brenet die afgelopen dinsdag daar nog speelde tegen Zult Waregem. En ook een andere wissel in het team van Filip Cocu is dat uh, de spits Locadia... In de basis staat in plaats van Matas. Balbezit voor ADO Den Haag. Achterin met Rikje van Haren. Die de bal even terug speelt op Beugelsdijk. Beugelsdijk naar de rechterkant. Naar Aron Meijers. En Aron Meijers raakt de bal bijna kwijt. Want ook PSV zit er bovenop. We hebben al drie gele kaarten gezien. Dion Malone van Ado Den Haag en Tom Dijk van Den Haag hebben allebei geel gekregen. En ook Maher na een pittige overtreding kreeg terecht een gele kaart van Bas Nijhuis. Balbezit voor Ado Den Haag via Coutinho. Die kansloos was op die rare kopbal van, van Danny Holla. Die terug speelt bal vanaf de rand van het strafschopgebied en dan strak in de kruising. Dus dat is wel knap, maar niet prettig. Als de andere doelpuntenmaker Wijnaldum de bal heeft in de diepte gaat Arias. Maar die wordt niet aangespeeld. En aanvoerder Wijnaldum speelt de bal op rekiek. Die uh, centraal achterin met Bruma weer. Echt uh, uitstekend staat te voetballen. De, echt een, uh, een rots in de branding daar. Boven zit aan de linkerkant. De paai heeft de bal even gepaasd op Willems. En zo uh, horen we alle bekende namen weer. Het is wat minder flitsend als afgelopen dinsdag. Maar Willems loopt er doorheen. Die loopt er zomaar doorheen. En schiet dan de 3-0 binnen. Ja, het mag dan minder flitsend zijn. Maar dit is wel heel simpel, zoals Willems door de verdediging van ADO Den Haag loopt. En al heel snel, namelijk na een half uur spelen, de 3-0 op het scorebord zet. In het voordeel van PSV, wedstrijd gelopen. En het is alleen maar afwachten hoe hoog de nederlaag wordt voor ADO Den Haag. 3-0 voor PSV. Doorput te maken van de derde is Willems. Het is weer een halve finale in Barcelona. Nu op de 50 meter rustslag met Sebastian Leijzer van Nederland. Bob. Ja, inderdaad. Bastiaan Leijzen, de enige Nederlander ooit onder de 25 seconden. 24-73 het Nederlands record. Op naam van Bastiaan Leijzen gezwommen. Eerder dit jaar bij de Swim Cup in Eindhoven. Vanmorgen ging hij ook onder de 25 seconden. Leijsen in de series. 24-94. Een prima tijd voor in de ochtend. En Lijssen was daarmee zesde. En uh, ja, dan zijn er dus kansen op een finale plaats. Op weg wellicht naar zijn eerste grote finale. Bastiaan Lijssen. Want uh, dat heeft hij nog nooit eerder voor elkaar gekregen. Sterker nog, hij uh, was tot dit toernooi nooit verder geraakt dan de series op een groot kampioenschap. Heeft uh, in het verleden nog wel eens problemen gehad om te presteren in het buitenland op zo'n groot toernooi. Een beetje last van de druk. Maar nu is het al, heeft het er toch allemaal goed uitgezien wat Leijzen heeft gedaan. Zowel op de 100 meter rugslag, toen hij de halve finale haalde. En ook vanochtend dus op die 50 meter rugslag. Ja, wat is er mogelijk voor Leijzen? Eigenlijk heel veel op zo'n sprintnummer. Ja, dan valt, er sowieso, valt het toch vaak moeilijk te voorspellen. De verschillen zijn klein. Eén klein foutje, één klein detail wat niet goed verzorgd is. Ze kan fataal zijn. Er is enorm veel kabaal nu in het stadion. Voor uh, Ashwin Wildeboer, dat uh, klinkt erg Nederlands, die naam. Dat klopt ook, hij heeft Nederlandse ouders, maar... Woont al jaren in Spanje, komt dus uit voor Spanje. En vandaar het enthousiasme hier op de tribunes in het Palau Sant Jordi van Barcelona. Bastiaan Leijzen gaat uh, zich uh, gereed maken voor zijn race. Wrijft eens even in de handen en gaat er nu aan het uh, startblok hangen voor zijn 50 meter rugslag hier in Barcelona. Als hij maar die eerste fase van de race goed doorkomt. Want uh, zoals zijn coach Marcel Wouda altijd zegt, zwemmend is hij van WK niveau, maar on... Onder water is het NK+. Plus. En die plus dan vanwege de progressie die hij dit seizoen wel geboekt heeft... op het gebied van het uh, starten en die eerste onderwaterfase. Het was uh, nog minder, maar het zal toch... Uh... Altijd wel een beetje zijn uh, mindere punt blijven. Nou, nu dan die start van de race. Bastiaan Leijzen. De eerste meters zorgen dat hij uh, niet te veel achter ligt. Uh, ja, hij ligt uh, wel achter. Duidelijk. Wildeboer uh, heeft een hele goede start. Ligt aan de leiding. Leijssen uh, ligt daarnaast. Moet uh, proberen mee te komen met uh, de Spanjaard. En dat lukt voorlopig redelijk. Bastiaan Leijzen denk ik op een uh, derde, vierde positie nu. Vierde positie. Bastiaan Leijzen. de laatste meters. Nu goed uitkomen bij de finish. Is essentieel. Leijzen wordt... Vijfde in 2499, dan is hij 500% langzamer dan vanmorgen. Dat is jammer. Daar zal hij van balen. Hij wilde natuurlijk sneller zwemmen. wilde misschien wel zijn Nederlands record verbreken al in deze halve finale. Dat is dus niet gelukt. En hij moet nu in de wachtkamer, Bastiaan Leijzen. Is dit voldoende? Het zal op het randje zijn. 24-99. Uh, Guy Barnea uit Israël wint de race trouwens voor met Grevers, de Olympisch kampioen, op 100 meter rugslag. En Wildeboer uiteindelijk derde. Maar Leijse gaat hij wel of gaat hij niet naar de finale? We weten het binnen enkele minuten. Where is the moment when needed the most? You kick up the leaves and the Daniel Pouter had een bad day. En dat geldt ook voor Den Haag. En die... Ja, en ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar ze zijn aan het solliciteren een rode kaart en dat soort dingen. Want het wordt erg hard af en toe. Beugelsdijk bijvoorbeeld had al rood moeten hebben. Kreeg daarvoor een gele kaart voor een uh, hele zware overtreding. En zojuist uh, Danny Holla, die ook uh, uh, nogal flink aan het wikkelen is. 3-0 in het voordeel van... PSV. Vorig jaar won PSV in de competitie met 6-1. Toen was het ook 3-0 bij rust. Nu hebben we nog een minuut of 7 tot de rust. En Danny Holla mag een hoekschop nemen voor ADO Den Haag. 1-0 voor PSV bij Naldem. Holla eigen doel 2-0. En nu de hoekschop die weggetikt wordt door Jeroen Zoet. Wordt opgevangen achterin door Beugelsdijk. En dan uh, wordt hij even aangetikt. En krijgt hij een uh, vrije trap, Beugelsdijk, op de rand van het strafschopgebied... Bas Nijhuis komt nog even kijken of het er echt buiten was. Ja, het was er buiten. En dus uh, mag Den Haag een vrije trap gaan nemen. Ik zei het al, 0-1 Wijnaldum, 0-2 Holla. Eigen doelpunt en 0-3 Willems. Die laatste was wel heel simpel, zoals hij door de uh, verdediging van Ado Den Haag uh, mocht lopen. 3-0, dus vrije trap vanaf de rechterkant voor Ado Den Haag. Dat het erg veel moeite heeft met het jonge PSV. Dat uh, uh, heerlijk uh, frivol aan het voetbal is, ondanks de, de aanslagen op de benen. Gerson Cabral staat bij de vrije trap. Gaat hem met links nemen. Bal ligt op de. 16 meterlijn aan de rechterkant. En dan de koppers mee naar voren, zoals Beugelsdijk. Daar komt die bal. Hard en laag ingespeeld. Makkelijk weggewerkt door Stijn Schaars. En dan gaan we de laatste vijf minuten zo dadelijk in van de eerste helft. En zien we dat ADO wat dat betreft een paar mogelijkheden krijgt. En zelfs een keer een kansje, maar daar blijft het bij. Nu ook bal niet onder controle, maar toch via een PSV'er over de achterlijn. Nou, laten we dat nog even meenemen, want het is een hoekschop voor ADO Den Haag. De tweede in deze wedstrijd staat wat dat betreft 2-2. En Cabral gaat zich daar weer mee bemoeien... En dan uh, meteen weer de grote jongens mee naar voren. Dan komt de hoekschop richting tweede paal. Die kan er koppen. Daar kan het gekompt worden door Jansen. Maar dan is het zoet die uit zijn doel komt. En hoog boven iedereen uit de bal kan vangen. En dus is dit gevaar geweken voor PSV. Maar PSV heeft van geen gevaar te duchten. Want staat met 3-0 voor in en tegen Den Haag. Zoals was werd aan in de eerste halve finale op de 50 meter rug vijfde. Heeft hij de finale gehaald, Bob? Nee, net niet negende. Heel zuur voor Lijssen. Op 400ste mist hij de finale. Want er waren twee in nummer 7. Jonathan Kopelev uit Israël en Xiao uh, Sun. Uit China allebei 24-95. En uh, Leijzen redde het dus net niet. Had een uh, fractie harder moeten, dan had hij erbij gezeten. Uh, ja, zuur voor Bastiaan Leijzen. Tweede halve finale overigens gewonnen voor Camille Lacour. Voor zijn landgenoot Jeremy Stravius. En die twee uh, gaan ook als snelste door naar de finale. En uh, gaan het allicht morgen uitvechten voor het goud. Maar dus geen eerste grote finale voor Bastiaan Leijzen. At the time of sixteen, she got into a new thing, she dug Weer een, Andy? Ja, maar nu even Haag. Het is Danny Holla. Hij doet het. Eerst in zijn eigen doel. En nu de 1-3. Nog wel het voordeel van PSV. Maar het maakt de wedstrijd er wel leuker op. Zo'n minuutje op 2,5 voor rust. Voorzet vanaf de rechterkant. Goed in één keer genomen door Danny Holla. Die dus twee keer scoort in deze wedstrijd tot nu toe. Eén keer een eigen doel en één keer in zeg maar, het goede doel achter Jeroen Zoet. Die voor het eerst in het seizoen een doelpunt tegenkrijgt. Maar ja, dat is ook omdat het de eerste wedstrijd is. De pay heeft nu bal bezit. En PSV weet dat het in ieder geval moet blijven voetballen. om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Bruma speelt de bal even breed op Arias. Arias kijkt om zich heen. loopt er iemand vrij? Nee. Dus gaat het terug naar Bruma. Bruma terug naar Zoet. Ja, Ado Den Haag heeft natuurlijk uh, uh, met uh, wat voetbal, aardig wat uh, voetballers die uh, er wat van kunnen. Cabral is natuurlijk een jongen die uh, naar erkenning zoekt na zijn uh, mislukking bij FC Twente. En uh, speelt uh, tot nu toe een hele aardige wedstrijd. Daar kwam ook de voorzet vandaan. En nu uh, heeft uh, Ado Den Haag meteen weer de bal. Het zou leuk zijn voor Den Haag als ze uh, vlak voor rust nog de 3-2 zouden kunnen maken. Dat maakt de wedstrijd in ieder geval een stuk uh, aantrekkelijker. De bal gaat de diepte in en uh, wordt uh, opgevangen wel achterin. Door Bruma, maar de inworp is voor Ado Den Haag snel genomen. Komt de bal voor het doel en kan Van Duinen er wat mee? Nou, bijna. Het is een aardig schotje van weer Cabral. Die dus zeer actief is in deze wedstrijd op aangeven van Van Duinen. Van Duinen die in de spits loopt bij Ado Den Haag en nog geen kans heeft gekregen. Maar wel nu Cabral ervoor laat zorgen dat er op doel kan worden geschoten. En zo was Ado Den Haag dichtbij de 2-3. Nu balbezit achterin voor Wormgoor. Die wordt opgevangen door Locadia. Maar Locadia tikt hem aan. Eh, op een manier waarvan eh, scheidsrechter Nijhuis zegt. Dat mag niet. Dus een vrije trap voor Ado Den Haag. In een wedstrijd die pittig is. Nijhuis heeft de handen vol aan de ploegen. Met name Ado Den Haag dat die jonkies eventjes flink... Af en toe onder de zoden werkt. En nu is het uh, Tom Beugelsdijk die de bal heeft in de slotminuut van de eerste helft. Die de bal even breed speelt op Wormgoor. Wormgoor terug naar Beugelsdijk. En Beugelsdijk komt dan over de middellijn. En gaat op zoek naar een van de spelers naar voren. Nee, hij doet het eerst nog via Meijers, de linksback En dan Meijers naar Wormgoor. Zo is het een beetje breed spelen. Omdat het voorin een beetje stil staat. En dan een overstapje. Maar dat uh, komt niet goed uit. Maar Willems levert de bal meteen in. En dan kan Ado daarna het dus overnemen. Kijken... Wat ze, Gaurier wat die met de bal kan doen. Speelt de bal even terug naar Jansen. Jansen naar Cabral. Cabral aan de linkerkant. Cabral met een aardig beweging. Met Bakali tegenover zich. En uh, dat is ook Arias erbij. En dat is te veel. Maar dan komt Cabral er toch uit. En Cabral met de voorzet. En kan iemand het koppen. Nee. Willems komt de bal weg. Maar de aanval gaat verder. Met uh, de bal voorgegeven door Meijers. Maar de bal wordt weggekopt door Requique, die, uh, aan het, uh, of, uh, Arias Die het verdedigt. Maar de bal gaat over de zijlijn. Een inworp voor Ado Den Haag. Met een slotoffensief in de eerste helft. De inworp van Meijers op uh, uh, Gaurier. Uh, terug naar Meijers. Meijers probeert de bal even binnen door te spelen. Spelt hem op Cabral. Cabral krijgt een klein duwtje. En dan gaan we rusten, zegt Nijhuis. Het is een uh, levendige eerste helft geweest. Met vier doelpunten. Eentje voor Ado Den Haag. En drie voor PSV. Derhalve 3-1 dus voor de Eindhovenaren. En die Houtkamp, hij was bij alle doelpunten van dit seizoen tot nu toe. Op de voorlaatste dag van de WK zwemmen in Barcelona... de Nederlanders in actie op de sprintafstand. Voor Oranje waren er medailles te verdienen op de 50 meter vlinder Bob van de Tak. Twee Nederlandse dames op die 50 meter vlinder. Uh, Kromo with Jojo derde en Dekker vijfde, is dat naar behoren? Ja, vind ik wel. Zeker voor Ranomi kromo Die natuurlijk niet zoveel ervaring heeft op die 50 meter vlinderslag. Uh, nieuw voor haar eigenlijk. Uh, 50 meter vrij en 100 meter vrij. Uh, dat waren altijd de afstanden. Dat zijn het nog steeds wel. Dat blijven ook haar hoofdnummers. Ook de komende jaren richting de Olympische Spelen van uh, Rio de Janeiro 2016. Die 50 meter vlinderslag is ook niet Olympisch. Dus ja, dat zou je willen, die kun je daar niet zwemmen. Maar uh, ja, op die wereldkampioenschappen. En ook volgend jaar op het Europees kampioenschap. staat die 50 vlinder wel op. Het programma. En Chromo uh, Ijojo blijkt die gewoon heel goed te kunnen zwemmen. Heeft zich uh, flink verbeterd hier in Barcelona. Ging dit toernooi in met een persoonlijk record van 25-74. En daar heeft ze toch 21-honderdste afgehaald. Prima tijd in de finale van 25-53. En uh, daarmee een fraaie bronzen medaille voor Chromo Ijojo. Ja, uh, ze kwam daarna nog uit op de 50 meter vrij in de halve finale. Uh, dan heb je toch wel wat kracht verloren natuurlijk als je die 50 vlinder al achter de rug hebt. Ja, dat is wel zo. Er zat wel een uur tussen. En uh, ze heeft er uh, ja, ook naartoe gewerkt. Ze heeft erop getraind dat ze dit uh, kan, zeg maar. Die nummers allemaal achter elkaar zwemmen. Het is uh, wel zo dat die laatste drie dagen van het toernooi... dat daar voor haar duidelijk de piek ligt. Beginnend natuurlijk met die 100 meter vrije slag... Uh, waar gisteren de finale was, nu die 50 meter vlinderslag. En dan morgen die 50 meter uh, vrije slag. Maar uh, goed, dat uh, is, is geen probleem voor een uh, op- en topsporter als Kromo Wijoyo. Dan Monique Nijhuis. De finale op de 50 meter heeft ze gehaald. 50 meter schoolslag. Uh, naar behoren? Ja, zeker. Keurige tijd. 3061. 61 Een beste seizoentijd voor Nijhuis. Gepiekt op het juiste moment. Kortom, was beduidend sneller dan vanochtend. 2100ste. 21, ze gaat als zevende naar die finale. Maar daar zal ze, denk ik, geen echte rol van betekenis kunnen spelen. Domweg, omdat er zo gigantisch hard gezwommen wordt op die schoolslag. We begonnen vanochtend met het wereldrecord 2980 80 Gezwommen een paar jaar geleden door Jessica Hardy. En toen in de serie Zomaar even op een zaterdagochtend dook Julia Efimova uit Rusland daaronder. 200ste, 29,78, nieuwe wereldrecord. En uh, toen dacht Ruta Meiloutite, de 16-jarige Litouwse. Ja, wat Efimova kan, dat kan ik ook. En die uh, duwde even het gaspedaal in in die halve finale. Ging naar 29,48. Weer een wereldrecord, was alle tweede trouwens van Meiloutite. Die ook al een geweldige nieuwe toptijdsvorm op de 100 meter schoolslag. Maar uh, zo wordt er dus, zeker op die schoolslag... Bijzonder hard gezwommen hier. En aan die tijden, daar komt Monique Nijhuis uh, nog absoluut niet aan. Dus uh, medailles zitten voor haar niet in. Maar wel een finale plaats op het WK. Dus uh, dat is ook wat waard. Je vertelde al Sebastian Leijzen, vertelde je net... Uh, 400ste tekort uh, voor een plaats in de finale op de 50 meter rug. Eigenlijk toch teleurstellend. Ja, jammer natuurlijk uh, vooral voor uh, Leijzen als hij zijn tijd van... Uh, ...vanmorgen gezwommen had... ...dan uh, had hij erbij gezeten... ...want die tijd was 24-94... ...en nu de nummers uh, 7 en 8... ...of eigenlijk de nummers uh, 7... ...want die hadden allebei dezelfde tijd... ...24-95... ...dus hij heeft eigenlijk gepiekt... Uh, ...te vroeg vanmorgen... ...hij had die tijd nu moeten zwemmen... ...dan had hij erbij gezeten... ...maar goed, Leijsen is nog wel jong... ...heeft nog een hele zwemtoekomst voor zich... ...en heeft toch al uh, wat progressie geboekt... ...vind ik ten opzichte bijvoorbeeld... ...van de Olympische Spelen... ...toen hij... Uh, gewoon in de series werd uitgeschakeld. Nu in ieder geval op twee afstanden doorgedrongen tot de halve finale. Dus dat is bemoedigend. Voor de rest van de wereld was ongetwijfeld het vijfde goud van Missy Franklin uh, het nieuws. Hè? Ja, was uh, mooi op de 200 meter rugslag. Grote favoriet ook, Franklin. En ze had weinig problemen om af te rekenen met de concurrentie. Het verschil met de nummer 2 was uh, enorm. Belinda Hocking was dat trouwens uit Australië. De nummer 3, Hilary Coldwell. Ook op ruim 2 seconden gezwommen door uh, Franklin. Het was haar vijfde wereldtitel op dit toernooi. Vijf uit zes. En uh, dat is toch een heel aardig gemiddelde. Verder nog dingen? Ja, zeker. We hebben bij de mannen hebben we ook nog twee prachtige finales gezien. Te beginnen met de 50 meter vrije slag. Het sprintnummer. Altijd veel spektakel. En uh, net als in 2009 en 2011 is daar de titel gegaan naar Cesar Cielo Filho uit Brazilië. Die weer uh, ouderwets emotioneel was nadat hij als eerste had aangetikt. Schreeuwde het uit. Was uh, zelfs op het podium uh, toen het Braziliaanse volkslied werd gespeeld. Uh, niet meer tot bedaren te brengen. Uh, altijd zeer veel emoties bij Cielo. Die uh, dus een ...derde wereldtitel op rij pakte op dit nummer. Het zilver was voor Vladimir Morozov uit Rusland... ...en het brons voor George Bovel uit Trinidad. Opmerkelijk trouwens, geen podiumplaats voor Nathan Adrian... ...en de regerend Olympisch kampioen Florent Manadou. En dan hebben we ook nog de 100 meter vlinderslag gezien bij de mannen. Dat was ook een zeer fraaie race, uh, gemaakt door de Duitser Stefan Dipler. Die ging... Gigantisch hard weg, lag lang aan de leiding, maar stortte in op de laatste 25 meter. En moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. Zuur voor Duipler en ook zuur voor Duitsland, dat zo snakt naar een zwemsuccesje. Maar dat is er dus weer niet van gekomen. Weer geen wereldtitel voor Duitsland. Er kwam wel weer een wereldtitel voor Zuid-Afrika. Weer voor Chad Leclou. Die na de 200 meter vlinderslag ook de halve afstand won. Voor Laszlo Tje uit Hongarije en Kornat Tjeriak uit Polen. Uh, Ryan Lochti deed ook mee in die finale... maar op zijn 29e verjaardag uh, kwam hij niet verder dan de zesde plaats. Oké, okay, Bob, gaan we nou even naar de echte sporters luisteren. Uh, Ranomi Kromowidjojo giorgio bijvoorbeeld. brons dus op de 50 meter vlinder. En even later plaatste zij zich voor de finale van de 50 meter vrij. En daarna kreeg ze ook nog bezoek van Edwin Cornelissen. Een bronzen medaille op uh, de 50 vlinder. Wat is de waarde van die medaille voor jou? Uh, veel. Zeker in dit na-olympische jaar... wilde ik me toch richten ook, uh, op wat andere afstanden... Uh, onder de 50 vlinder en het is mooi uitgepakt. Uh, ik denk dat de uh, 100 vrij, natuurlijk, dat blijft echt wel het cognitennummer en uh, samen met de 50 vrij is dat wel het, uh, veel belangrijker dan een uh, 50 vlinder. 50 vlinder is ook die olympische afstand, maar uh, om hier derde van de wereld te worden is wel uh, een heel mooi teken. Want uh, in je hele aanpak hier, hoeveel prioriteit had die 50 vlinder? Uh, nou in principe bekijk ik het van race tot race. Uh, dus uh, elke eerste volgende race is het belangrijkste. In die finale gewoon heel hard zwemmen of dat 50 vlinder is of niet. Uh, maar uiteindelijk zal de 50 vlinder altijd uh, moeten schikken voor 50 of 100 vrij. Ja, maar goed, in dit geval was het goed te combineren. Uh, wat dat betreft, hoe heb je hem aangepakt deze race? Uh, ja, de, de 50 vlinder eigenlijk gewoon uh, ja, mak zwemmen en met in het achterhoofd... Uh, Uiteindelijk wel bewust zijn dat je zo snel mogelijk moet herstellen en dat het allemaal heel vlot gaat, eh, omdat die 50 vrij erachteraan komt. Uh, 50 vrij net gewoon heel lekker gezommen en uh, natuurlijk niet te veel uh, uh, gassen loslaten, maar ik denk dat het morgen nog wel wat harder kan. Precies, want morgen komt die grote finale. Dat belooft opnieuw een mooie clash, een mooie ontmoeting te worden met Kate Campbell. Hè? Zeker weten, ze zwom net in de halve finale ook ontzettend hard. Maar uh, ja, morgen wordt pas beslist, dus uh, het wordt heel spannend inderdaad. Ja, het wordt spannend inderdaad. Uh, in dat opzicht, zie je het ook een beetje als revanche kunnen nemen? Uh, ja, revanche nemen doe ik niet aan. Of ik nou win of niet, uh, de volgende race wil ik altijd het beste uit mezelf halen. Dus uh, ja, dat ga ik morgen ook doen. En denk je dat je uiteindelijk betere kansen hebt op de 50 dan op de 100? Uh, in de vorm waarin je nu steekt? Uh, in principe zou het wel moeten gezien het afgelopen seizoen. En uh, ja, de kwaliteit die ik geleverd heb... Uh, is de 50 toch iets meer uh, voor dit jaar iets meer mijn ding dan de 100. En dat zei Ranomi Kromo Wijjojo. We gaan nog één keer naar Barcelona, Bob, want... Ja, want een wereldrecord, het derde al van vandaag, het is wat. En nu op de 800 meter vrije slag. Katie Ledecky is de naam. Het 16-jarige wonderkind uit Maryland doet het weer... Ze brak ook al het wereldrecord op de 1500 meter vrije slag. En doet het nu dus op de 800 meter vrij. De oude toptijd van Rebecca Edlington is eraan gegaan. Edlington die dat zwom in Peking op de Olympische Spelen van 2008. Toen ze de Olympische titel pakte, zij is haar wereldrecord dus kwijtgeraakt aan Katie Ledecky. Een geweldig fenomeen uit Amerika die hier de triple pakt. Winnares op de 400, op de 800 en dus op de 1500 meter vrije slag. En daarmee is ze de tweede zwemster die dat ooit doet, na uh, Hanna Stockbauer uit Duitsland die deed dat op het WK van 2003 ook hier trouwens in Barcelona. Goud dus voor Ledecky, het vierde in totaal bij dit wereldkampioenschap. Want ze heeft ook nog een uh, wereldtitel op de estafette 4 x 200 meter vrije slag. Vierde goud voor Ledecki, Zilver is er voor Lotte Fries uit Denemarken. En het brons gaat naar Lauren Boyle uit Nieuw-Zeeland. Wij gaan even terug naar de finale van de 50 meter vlinder. Daar eindigde Inge Dekker als vijfde. De wereldkampioene van 2011 was ze toch? Inge Dekker, ja, uh, het brons is voor de andere Nederlandse. Maar je bent toch maar weer top 5 van de wereld. Welk gevoel overheerst? Um, nou, eigenlijk tevredenheid. Uh, zo even... Ja, 25-8 zwemmen. Kijk, het is geen PR, maar het is wel beste seizoensprestatie. En uh, ja, met drie maanden trainen, ik, ik ben gewoon heel tevreden. Ja, want jij wist eigenlijk vooraf dat de medaille wel heel hoog gegrepen was, hè? Ja, natuurlijk. Nou ja, weet je wat het is? Als je er staat, iedereen heeft kans. Want ja, er hoeft maar net één of twee uh, verkeerd uit te komen bij de finish. En dan zit je erbij. Um, maar goed, ja. 25-2 van de winnares, dat is gewoon echt wel een klasse apart. Ja. Aan de andere kant, je ben je wereldtitel kwijt. Ja, maar goed. Kijk, als ik niet mee had gedaan, dan was ik hem ook kwijt geweest. En uh, nou ja, nu heb ik er zeker nog om gestreden, maar ik wist vooraf dat het moeilijk ging worden. Maar ik ben uh, blij met mijn prestatie hier. Ja, waarmee je toernooi er eigenlijk op zit, hè? Uh, en ik denk toch wel een heel bijzonder toernooi voor jou om er überhaupt bij te zijn. Ja, ja, ja, zeker. Het is uh, ja, echt super om hier weer terug te zijn na tien jaar. En uh, ja, als ik dan terugkijk wat ik allemaal meegemaakt heb, dan uh, ja, is dat wel gewoon een heel speciaal gevoel. Ja, en de toekomst, laten we het daar eens over hebben. Want uh, ja, je gaat trainen in Amsterdam, dus weer borden vol ambities. Ja, zeker. En nou ja, en helemaal als je hier dan bent en je ziet dat er zo hard gezommen wordt... ...ja, dan uh, heb ik eigenlijk uh, zin om morgen meteen het water weer in te duiken en de trainingen te beginnen. Maar ja, goed, zo werkt natuurlijk ook niet, maar uh, nee, ja... Dus heeft jou eigenlijk alleen maar geïnspireerd deelname hier? Ja, zeker, ja. Ja. Oh. De vijfde vrijfinale kijken we naar, hè? toch weer Cielo? <laughs> toch weer Cielo, ja. Nou, ja, wel mooi voor hem hoor. Het is uh, zo'n vijftig vrij en ook vijftig vlinder. Het is altijd maar een loterij. En, uh, nou, ik vind het echt de, de gaafste races. Ja, precies. Hè. Je hoort dat stadion, dat ontploft. Hè? Ja, want het is gewoon zo spannend. en Vanaf de start, weet je, als je bij een lange afstand ziet, dan weet je soms gewoon al wie er gaat winnen. Maar bij een 50 meter is dat nooit, altijd spannend. Ja. Hey, even terug over jou. Je hebt dus eigenlijk het heilige vuur weer gevonden, hè? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ik had uh, wel even wat tijd nodig, maar um, ja, ik heb er gewoon hartstikke veel zin in. En als ik nu zie wat ik hier allemaal behaal, um, met eigenlijk een hele korte voorbereiding, dan nou, denk ik gewoon, dat kan alleen nog maar harder. En dan heb ik er echt super veel zin in. Dus op richting Rio. Oprichting Rio ja. Dat is Inge Dekker tegen Edwin Cornelissen. Twee wedstrijden om een kwart voor acht. Twente-RKC is één van die twee. Vorig seizoen werd het nog 0-0. Uh, en daarna zijn beide ploegen uh, ja, er heel anders uit gaan zien. Je nog niet mee, denk ik. Ja, het lijkt me niet verstandig, Ronald. Uh, om dat allemaal door te gaan nemen. Want dan uh, ja, zijn we een minuutje of drie, vier in de wedstrijd zometeen al aan de gang. Belangrijkste voor wat betreft vandaag, Dusan Tadic. Toch de ster van FC Twente, zeker nu wat mij betreft, toch niet fit genoeg om te beginnen. En daarbij kun je inderdaad het verlies optellen van spelers als Ver, als Chatli, als Douglas, Braafheid, Boelikin. Het is een hele lange lijst. Landzaat gestopt. Cornelissen die niet zo vaak meer meedeed weg. De aftrap is genomen in Enschede. Schiedsrechter Dennis Hiegler. En ondanks de getemperde verwachtingen bij FC Twente is de stemming in de eerste minuut van de wedstrijd. Je kunt het misschien horen. Uitstekend in het stadion. Een nieuwe doelman die heeft voor het eerst de bal bij Twente. Nick Marsman. Want Michailov is officieel dan nog niet weg. Die krijgt alle tijd en ruimte om alsnog weg te komen uit Enschede. Want het was verschrikkelijk voor hem, zullen we maar zeggen hier. Maar niet heus. Maar goed, die mag toch ergens anders heen. En Twente kan de centjes wel gebruiken. Dat zal de reden zijn. Ook Brama niet van de partijen zoeken naar bijvoorbeeld John. Krijgt de bal nu niet. Links voorin bij Twente. 4-3-3. Vorig jaar in Denemarken succesvol. En nu teruggehaald Rosales aan de rechterkant bij Twente. Promes. Vorig jaar uitgeleend aan Goethe Eagles. Volgens mij speler van het jaar in de Jupiler League. Uitstekend gedaan toen... En ook gepromoveerd terug in Enschede. Veel balbezit voor FC Tenten tegen RKC. Waar de doelman weg is, Jeroen Soet tegenwoordig op doel bij PSV. Was eerder gehuurd. En de complete defensie is een beetje vertrokken naar Roda of naar Breda. RKC heeft moeite om aan de bal te komen. Aan die rechterkant uh, slaagt Promester niet in als rechtsbuit om de bal in de voeten te houden. Maar een uh, voetje van uh, Schet kwam van de amateurs van uh, Rijnsburgse Boys. En uh, daardoor... Toch de ingooi voor Twente. Die schet raakte de bal als laatste aan. Inspeelpaas nu van Bjelland. Af van het veld. Geen balbezit voor een nieuwe man. Die we eigenlijk ook niet aan de aftrap hadden verwacht. Dario Tanda. Hij afkomstig uit Deventer. 18 jaar spelend op het middenveld. Opgeleid bij de Koninklijke UD. Ook bij Goethe Eagles gevoetbald. En zomaar in deze grote gulsvesten in de basis. Goede onderschepping bij Twente. Pro Mes. Maar toch over naar RKC. Een paar meter voor de middenlijn. Links op het veld met Braber. Daar zit dan toch weer Twente tussen. En waar ligt dan de ruimte om iets aardigs te gaan doen? Als we inmiddels twee minuten aan het voetballen zijn, dik Balverlies van Tanda op de RKC-helft. En dus is het 0-0 is de kop eraf. In Enschede. Kampioen zal de ploeg niet worden. De vraag is wat het wel gaat worden. 0-0 tegen RKC. 2 minuten 20 op de klok. Kampioen zullen ze niet worden. Geldt ook voor NSC en FC Groningen denk ik. Frank Wieluit. Ja, daar durf ik wel wat geld op te zetten dat hij geen kampioen wordt inderdaad. Drie minuutjes zijn we bezig. Het is nog 0-0. Ik vind het altijd wel aardig zo aan het begin van het seizoen. Al die nieuwe namen die dan ergens verschijnen. Zo zie je bij Groningen bijvoorbeeld in de Achterhoede ineens Ledgert. Die hebben we vorig jaar ook al een paar keer gezien bij Groningen. Dus helemaal nieuw is die niet. Maar die hebben we nog niet zo gek vaak gezien. Verder Botekin, overgekomen van NAC. Wijnaldum, overgekomen van AZ. En daar zet NEC dan een compleet nieuwe voorhoede tegenover. Dat vind ik dan uh, wel leuk in het begin van deze wedstrijd. Met Celik notabene, een B-junior, 17 jaar is zo goed bevallen in de voorhoede. En omdat Rex geblesseerd is, is hij maar gelijk in de basis terechtgekomen. Hemlein, een Duitser, van Stoetkart overgekomen, staat op rechts. Is daar de vervanger, zou je kunnen zeggen, van George, die is vertrokken. En in de punt van de aanval, daar is Platje verdwenen. De topscorer van NEC van vorig jaar, 9 goals maakte hij. Maar daar hebben ze wel wat aardigs voor teruggekregen. Michael Higden, een Engelsman, spelend voor wel vorig seizoen. En hij scoorde 26 goals. En hij is topscorer van schotland daar en werd uh, uh, daar ook speler van het jaar in Schotland. En die ging zomaar ineens bij NEC voetballen. Daar verwachten ze hier nog wel wat van. En dat mag dan natuurlijk uiteindelijk ook een kans nu misschien voor Groningen. Nee, afgefloten door de scheidsrechter Maar Dus komt Texera niet uh, tot een schot. Texera in de, de punt van de aanval omdat De Leeuw geblesseerd is. Heeft een bovenbeenblessure. Dat is overigens al de derde keer op rij dat uh, De Leeuw een openingswedstrijd mist. In de competitie. Vorig jaar was hij geschorst. Dit jaar dus geblesseerd. En nu NEC. Dat overneemt via die vrije trap. Bovenberg. En dan Hemlein gevonden. Daar komt de eerste grote kans voor NEC. En die zit meteen. Nee, het is buiten spel. Voor Hemlein. Voor schiet hem er wel in. Maar de assistent scheidsrechter heeft dan de vlag al omhoog. De paas. Van hemlijn bijna over de doellijn heen. Voorloopt hem binnen bij de tweede paal. Maar op het moment dat de paas van Bovenberg komt... is die jonge Duitser overgekomen van Stuttgart. Dus een tikkeltje enthousiast. En wat hard diep gegaan. Dus gaat de eerste treffer in Nijmegen niet door. Althans, hij gaat niet op het bord. Hij zat wel, maar hij telt niet na vijf minuten. NEC Groningen dus nog 0-0. Jackie Wilson, your love keeps lifting me higher and higher. En die Houtkamp zag de eerste helft bij ADO-PSV met veel goals. Ja, dat waren de vier. 3-1 voor PSV, tweede helft. Al de eerste kans gezien voor PSV. Cobbal van Wijnaldum, de aanvoerder in het uh, team van de, zoals ze zo mooi worden genoemd... de jonge Kuikens van Koku. Uh, het is een, uh, een, een aardig team, maar... Ik ben heel benieuwd. Je zag in, het, in de slotfase van de eerste helft dat als ze flink onder druk worden gezet... dat er toch wel wat foutjes worden gemaakt en dat er nog wat mogelijkheden voor de tegenstander komt. Maar ja, als je al drie doelpunten zelf hebt gemaakt, alhoewel eentje door Danny Holla van Ado Den Haag... zowel in het ene als in het andere doel, dan mag je best, en dat maakt het natuurlijk wel zo leuk... een keer een doelpuntje tegenkrijgen. Balbezit. Voor uh, Van Duinen, die de bal kwijtraakt. En dan kan Wijnaldum uh, overnemen. Een beetje langzaam uh, aan de bal gekomen. En dan uh, komt hij in de problemen. Speelt de bal terug op Rikiek. Maar werd nog even aangetikt en krijgt dan een vrije trap. In de middencirkel. Jorginho Wijnaldum in het uh, stadion. Dat uh, niet helemaal uitverkocht is. Dat is toch altijd jammer. Zo'n eerste wedstrijd. Uh, misschien dat het met de uh, uh, vakanties en zo te maken heeft. Maar ja, ik uh, had toch verwacht dat het wel uitverkocht zou zijn. Met Rikiek in balbezit voor PSV. Heerlijke voetballer, jonge jonge overgekomen van Manchester City. Probeert de bal de diepte in te geven. Prachtige bal en daar is heel wat moeite mee voor PSV. Maar Frank Wielaert, jij hebt wat te melden. Ja, want nou uh, valt er een doelpunt en die telt wel. Charon Cherie, ja, die hoort eigenlijk niet normaal gesproken zou je zeggen, bij Groningen. Maar sinds dit seizoen wel. Overgekomen van Ado, opvallende transfer. En uh, hij laat gelijk zien waarvoor hij gekomen is. Spelend vanaf het middenveld is hij degene die het laatste zetje mag geven als er een bal voor... Uh, de keeper van NEC valt, Johnson. Die houdt de bal dan niet helemaal tegen. Hij krijgt hem tegen zijn knie. Thierry staat daar klaar op het randje van het doelgebied. En geeft de bal het laatste zetje na een langlopende aanval van Groningen. En die bal die zomaar over die verdediging heen getild wordt. En Thierry dus meteen in zijn eerste officiële wedstrijd voor Groningen de openingsgoal maken. Dat is een lekkere binnenkomer voor, NEC, voor Groningen. Hier dat tot nu toe redelijk gelijk opgaat met NEC. Ook qua voetbal ziet het er ongeveer wel gelijkwaardig uit. En Groningen heeft dus de eerste goede aanval meteen maar goed afgerond. Ook via Sherry. dus. Die opvallend onder Erwin van der Looij... zich uh, moet ontwikkelen als linkermiddenvelder. Erwin van der Looij, de nieuwe trainer van uh, Groningen. Waarvan we dus uh, moeten afwachten of hij... want dat is de wens bij uh, Groningen... de ploeg agressiever en aantrekkelijker kan laten voetballen... en tegelijkertijd ook kan laten winnen. Dat is namelijk niet heel erg onbelangrijk. Uh, in Groningen hebben ze de verwachtingen niet al te hoog opgeschroefd... Uh, voor dit seizoen. De fans verwachten er niet zo gek veel van. Maar dit is dan toch een aardige opsteker Dat Jaron Sherry hier in ieder geval... Uh, binnen een kwartier de openingskol maakt voor Groningen. In Nijmegen dus, NEC achter 1-0. Heeft Twente voor eigen publiek al iets laten zien, Brachner? Nou, nog niet zo heel veel. Het staat 0-0 na 10,5 minuut. Er is wel druk van de Enschede. ploeg, ploegsterker nog, ik denk dat RKC dat nu de bal krijgt via Kastelen. Ja, die leeft nog en die voetbalt na vijf mislukte jaren met blessureleed. Dat de DRC de bal heeft overgenomen en wil gaan aanvallen wilde ik zeggen. Maar Kastelen, Romeo Kastelen is de bal net zo snel als hij hem had ontvangen, ook weer kwijt. Maar Twente ja, heeft de bal wel. RKC komt niet op de helft van FC Twente. Maar kansen levert dat Deze bal bezit eigenlijk nog niet op met John. Vijf meter over de middellijn. Dico Koppers gekomen van Ajax. De linksback wil de bal ineens naar voren spelen. Daar zit het voetje tussen van Michael Lamey. De rechterverdediger van RKC in gooi richting Gutierrez. Een paar meter over de middellijn voor FC Twente. Aan de linkerkant van het veld. Even achteruit naar Bieland, Dan breed naar Bengtson. Het nieuwe centrale, vaste centrale duo... Achterin bij FC Twente. Nou, daar is dan Bieland weer. Schuift uh, wat in. De bedoeling is Promes. De kaats inderdaad met Gutierrez. Gaat richting de rand van het strafschopgebied. Promes aan de rechterkant. Wil het strafschopgebied nu binnen. Dat lukt ook. Is Amieu voorbij. De nieuwe verdediger. Maar de voorzet uh, is uh, laag. En wordt bij RKC weggetrapt. Amieu die kwam uh, van NEC. Die uh, werd dus even het bos ingestuurd door Promes. Die wel uh, die nieuwe link van het Met uh, zelfvertrouwen speelt. Met lef. En zijn acties ook hier in dit grote stadion op dit betere, hogere podium in Enschede probeert te maken. Joachim komt er nu niet aan. Hetzelfde geldt voor Promes bij RKC. Dus zit Rosales er alweer heel snel tussen voor FC Twente. Dat misschien wel het tempo een klein beetje zou moeten verhogen. Als we inmiddels 12,5 minuten aan de gang zijn. Goalsvesten zeker niet stijf uitverkocht. Absoluut niet. Er kan nog genoeg volk bij. En nu moet aan de rechterkant in de defensie Bieland alle moeite doen om de bal binnen te houden. Dat lukt. Breed gespeeld. Twente wat besluiteloos. En RKC is eigenlijk al vanaf de eerste minuut in dat ikea nu volledig met z'n allen achter de bal. Omdat het niet aan aanvallen toekomt. Ook door het storen van FC Twente. Castanjos neergelegd. meter of tien over de middenlijn, Wat in de as van het veld. En dan komt er een vrije trapbaan voor Twente. Hoogstaand is het nog niet. Het is ook 0-0. De waterpolers van Spanje hebben in Barcelona de wereldtitel veroverd. Ze wonnen de finale met 8-6 van Australië, de nummer drie van de Spelen. Spanje had eerder de Verenigde Staten Olympisch kampioen... en drievoudig wereldkampioen al uitgeschakeld. Het is 1-3 bij ADO PSV, 0-0 bij Twente RKC en 0-1 bij NEC Groningen. Tot zo, naar het NOS Journaal met Nanette Wel.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 Dit is Radio 1.